Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar Zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes, 1,99. We doen met je mee, Plus. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij simpel 30 gig voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Deze week in de bonus: ah Romboten appelflappen, 2 stuks 99 cent. AH Bakkersbrood Le Pen Bastille Hill per stuk 1,79 Alle Robijn 1 plus 1 gratis En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro De meeste en de beste aanbiedingen Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen en dus ook geen stress De muur en ver voor een perfect en egaal eindresultaat Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Onze bezorgers komen vaak voor niks. Hè? Voor niks? Ja, want bij Albert Heijn is bij heel veel actieproducten... de bezorging helemaal gratis. Gratis en voor niks. Lekker bezorgd botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3-800-IE-bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. En maak kans op een jackpot tot wel 100. 120 miljoen! Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sommige raadsleden zijn volgende maand niet meer verkiesbaar. Ze hebben er geen zin meer in door de vele intimidaties die ze over zich heen krijgen. Burgemeesters maken zich daar zorgen over. Blijkt uit toespraken die zijn geanalyseerd door het ANP. Tegenstellingen worden snel uitvergroot en mensen vergeten de fatsoensnormen. Nog een paar maanden en dan is het over en uit voor het verzekeringsmerk Egon. ASR nam ruim 2,5 jaar geleden de Nederlandse activiteiten van Egon over... en zegt dat de integratie nu klaar is. Dat betekent dat mensen die bij Egon een verzekering, hypotheek of pensioen hebben... vanaf juli onder ASR vallen. Capelle wil een Annie M. G. Schmid museum, maar het is de vraag of dat gaat lukken, meldt Omroep Zeeland. Het geboortehuis van de schrijfster waar het museum in moet komen kost 5,5 ton. De teller van een inzamelingsactie om het te kopen staat pas op 18.000 euro. De deadline is eind juli. En PSV is weer een spits kwijt. Gustil Til is op de training geblesseerd geraakt. Hoe lang PSV het zonder til moet doen is niet bekend. Aanvallers Ricardo Peppi en Alassane Plea zijn ook geblesseerd. Daar staat wel tegenover dat Mairem Boadou is hersteld van een blessure. Hij viel vrijdag in tegen FC Volendam. En dan nu het weer van Weer Online. Droog en veel zon, het wordt 1 tot 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. In het zuiden kan sneeuw vallen. En dat was het nieuws op Slam. Mario, dankjewel. Het is 1 minuut over 10. Dit is Slam en je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig. Eén korte vertraging die staat op de A28 richting Utrecht. Tussen Den Dulder en Utrecht Centrum. Je vertraging is daar 10 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl. De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland, de enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie live op ESPN. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Hoi Hilke. Hilke Boersman. Ja, goedemorgen. Dan gaan we met de meeste beats op je woensdagochtend. Zometeen hier DJ Sammy uit Bruno Mars komt eraan. Na een throwback van de Chainsmokers. En Halsey. dit is Closer. Booster!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 Stop. No, I, I, I can't stop So baby, pull me closer in the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the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 So and Artiesten zijn waarmee je het best in de mood kan komen. Ja, er is onderzoek gedaan naar wat nou de beste muziek is voor in de slaapkamer. Voor tussen de lakens. En Bruno Mars kwam daar helemaal stijf bovenaan. In de lijst dan. En voornamelijk dit liedje schijnt goed te werken in de slaapkamer. Versace on the floor. Van Bruno Mars. Maar ah, Ik dacht, je zit hier waarschijnlijk tussen je collega's. Laat ik geen uh, nieuw HR-probleem veroorzaken. Ik uh, draai even een ander liedje van Bruno Mars. De nummer 2 uit de Slam 40. Je hoorde uh, I Just Might, nieuw muziek van Bruno Mars. Goedemorgen, dit is Slam. Hielke hier bij je met Joe Corey zal meteen. Na een echte house in de pauze throwback. DJ Sammy, here is Heaven. Dat je bij Slam, Joe, Corey en Galantis en Stay a Little longer. Ik ga nu Ad Sharon voor je draaien, die uh, lange tijd niet vindbaar was op social media. Hij had er niks mee, al het gedoe online. Hij wilde gewoon lekker muziek maken. Inmiddels is hij wel gezwicht voor uh, bijvoorbeeld Instagram. Maar als je een beetje laat bent, dan uh, zijn de goede usernames natuurlijk al uh, allemaal bezet. Hij kon ook niet meer uh, Ed Ad registreren als username. Eigenlijk wel zonde, want als je Ed Sheeran heet... dan was natuurlijk dat apenstaartje, de ad. en als Sheeran de perfecte Instagram-naam uh, uh, geweest. Maar goed, uh, daar was hij te laat voor. Je kan hem vinden onder Ed En je vindt hem nu bij Slam. Dit is Ed Sheeran en Aziza. and play they say we can do it our way and if love's just a game they come and play I see You can see in your eyes you're defeated try to fool yourself till you believe it that you're better off not men are feeling but there's a sky if you jump through the ceiling oh we don't need to say Knock me out of this life institution, no. Trying my best body out. Liefdesliedjes niet gezapig en langzaam hoeven te zijn. Uh, Love Songs, nieuwe muziek van Prosper en Kazma kent hier bij Slam. Goedemorgen, heel hier bij je. En meestal als je als DJ groot en bekend wil worden... dan ben je jaren aan het toeren, dan moet je meerdere tracks uitbrengen... en dan langzaam beetje kun je een grote fanbase opbouwen... Zometeen hier de man die het allemaal binnen een jaar deed. Hij heeft binnenkort de melkweg al uitverkocht en hij pakt deze week de Grand Slam. Over Weekend app, dat hoor je zo meteen hier. En ook muziek onderweg van Beyoncé. En Antoon, komt er dan. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. AMB en gaan. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafé. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Deze week in de bonus. Ah, roomboten appelflappen 2 stuks 99 cent. Ah, bakkersbrood heel Pastille per stuk 1,79. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een ringvideo Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Tijd voor een nieuw uitzicht met karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Klinkt lekker, hè? Die prijsfavorieten van Albert Heijn. Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mix voor cake voor maar 99 cent. Van de spannendste Champions League avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en Bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles Netwerk. Ziggo. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weten wat je wel of niet moet doen als je start? Meld je aan voor het webinar Start Eigen Bedrijf op kvk.nl. KVK. hou vast voor ondernemers. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start. Voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto... en een, als je de achterbank verschuift, past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen... maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Let's go. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara al vanaf 31.995 euro. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding alle Wapenaar 48-plus kaas. Plakken of stukken met 50% korting. Alle Melk brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combikorting op groenten nu 4 voor maar 5 euro. Jumbo. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Neem de tijd voor. Fris kruidige lamstoof met aardappel, geroosterde aubergine en mais. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow! Kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo jona appels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee.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 Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty. Vier blikjes 1,99. We doen met je mee. Plus. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Yippie yippie. Wat een beestenboel bij Kruidvat. Want daar koop je voor maar 19,50 euro een kaartje voor de beste dierentuinen. En krijg je nog 3 euro extra korting met je Kruidvatkaart. Oeh, ah, ah, ah, ah. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Goedemorgen, twee minuten over half elf. Het weerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag, hier en daar wat wolkenvelden, maar ook kans op de zon. Het is wel koud. 1 graad in het noordoosten tot uh, lokaal zo'n 5 graden in het uiterste zuiden van Nederland. En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister hier bij Slam. Drie vertragingen. De A1 richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo. 14 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en Noordtunnel. Daar 15. En de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Je vertraging is daar 33 minuten. Heel Nieuwe Grand Slam komt eraan zometeen. Ook Beyoncé, Single Ladies, Najesty en Jackstyle. Dit is Turn the Lights Up bij Slam. I think I'm addicted. I Now I know how good it is. I think I'm addicted to your hands on my hips. I think it's the first time that I know what I need, and I want you so bad, so bad that I'm scared that. Femco Koksnel waren. Dan moet je deze mannen zien. Gaat keihard. Een jaar geleden kende nog bijna niemand hem. Noorse DJ Oscar Matt K. En meestal als je dan een grote DJ wil worden... dan moet je een lang traject volgen. Dan moet je eerst op de kleine podia beginnen. Op de festivals. Dan als je geluk hebt, score je een klein hitje. Dan kun je wat grotere podia betreden. Dan kun je langzaam een fanbase opbouwen. Uh, Oscar Matt K doet het allemaal binnen een jaar had al een grote streaming hit met zijn track Make Me Feel. Hij heeft nu de track uitgebracht I Think I'm Addicted... en staat volgende maand gewoon in een uitverkochte melkweg. Hij gaat keihard en je ontdekte hem natuurlijk bij Slam. Deze week pakt hij de Grand Slam. Je hoort de nieuwe muziek van Oscar, Matt K en I Think I'm Addicted. Precies hoe jij waarschijnlijk over een paar dagen over deze track denkt. Hey, goedemorgen, je bent bij Slam. Het gaspedaal flink ingedrukt zometeen met uh, Martin Garrix en Afrojack. Our time komt eraan en dit is Antoine. kon ik ik alles Dan raken dat alles wat we waren De kraan kraan mag alweer openstaan vandaag. Gisteren geen goud voor Nederland op de Olympische Winterspelen. Dat was even wennen. Hè? Je zou er bijna wennen dat we elke dag gewoon goud eh, pakken. Uh, vanavond kan het zeker wel weer gebeuren. Jens van Wout die gaat voor goud tijdens het uh, shorttracken om uh, kwart over acht vanavond. Hij kan een unieke prestatie neerzetten. Want eerder al uh, pakte hij goud op de 1000 en de 1500 meter. En uh, vanavond kan het dus uh, op de 500 meter shorttracken uh, gebeuren. En er gebeurt nog meer in Milaan vandaag. Onder andere langlaufen alpine skiën, freestyle skiën, de biathlon. En zometeen om 11 uur is het tijd voor de snowboarders. En je blijft natuurlijk ook bij Slam op de hoogte. Zometeen het gaspedal flink ingedrukt met Martin Garrix, David Guerra en Afro Jack op A-Track. Our time komt eraan. Natalia, hier is Chanel. I say love me, I'm trying to read my mind Een goed gezelschap, een heel festival op één track. Afrojack, David Guetta, Martin Gabriks, dus en Amel. de our time hier bij Slam. Zometeen terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar waarin Prins Pils veranderen in Koning Willy. Het jaar waarin we met z'n allen keken naar Frozen in de bioscopen en we maakten kennis met een Franse zanger. En die hoorden we overal. Over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen en ook deze Slam tracks komen eraan. Slam coming up. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Foto van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes. Spijkerharde kortingen op bizar veel artikelen met Praxis+. Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt. 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers Praxis. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die holland amerika Line cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op HollandAmerica.com.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 Vind jezelf een Holland-Amerika linecruise. cruise? Boek nu je Noord-Europa cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerica.com. 18 plus speelbus. Ja, ja. serieus? Oh. oh, wat een geld! 10.000. Wat verdikken we?